11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Wat wensen museumdirecteuren voor Sinterklaas? Bijzondere verlanglijstjes in de gids.nl. Nu het NOS journaal met Mark Visser. Het KNMI heeft in verband met de storm ook code Oranje afgegeven in de provincies Drenthe en Flevoland, de waarschuwing al voor Groningen, Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en het IJsselmeergebied. Op Texel en Vlieland wordt inmiddels windkracht 9 gemeten. Vooral in de kustgebieden worden voorbereidingen getroffen. De Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij zegt dat het scheepvaartverkeer al rekening houdt met de storm. Watersporters en kleine visserschepen blijven in de haven. De grote zeescheepvaart gaat gewoon door, zegt een woordvoerder. Die schepen en die bemanningen die zijn in principe bestand tegen heftig weer. Alleen onder die omstandigheden hoeft er natuurlijk maar iets te gebeuren... en dan is uh, uh, overschijnlijk veilig veranderd dan ineens in een uh, noodsituatie. Nou, dat zullen we moeten afwachten. Het hoogtepunt van de zware storm wordt vanmiddag verwacht. GroenLinks stemt tegen de begroting voor ontwikkelingssamenwerking. Fractievoorzitter van Hoyek schrijft in de Volkskrant dat met pijn in het hart te doen... maar volgens hem is Nederland met de nieuwe bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking door de bodem gezakt... Het is voor het eerst in de geschiedenis van GroenLinks... dat de partij deze begroting niet steunt. Van Hooyik benadrukt dat Nederland voor het eerst in 40 jaar... onder de internationale norm zakt... om 0,7 van het nationaal inkomen te investeren in arme landen. Van Hooyik schrijft dat Nederland nu tegen de allerarmste zegt... bij ons gaat het slecht, dus voor jullie schiet er ook minder over. Hij noemt dat treurig. In de hoofdstad Sanaa van Jemen... hebben terroristen vanochtend vroeg het ministerie van Defensie aangevallen.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 Deze zomer piekte de geldontwaarding nog op 3,1 Waarmee Nederland toen een van de hoogste inflatiecijfers in Europa had. Ik begon ermee en eindig er ook mee. Het, de zware storm met de zware windstoten. Hoogtepunt van de storm dus vanmiddag. En dan gaat het ook regenen. Het wordt 6 tot 8 graden. Wat zijn kaas kiezen? En komen ze ook voor in Nederland? Ik kan niet wachten. Alsjeblieft gaat voor jou...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 Kijk op zwitserleven.nl slash paren. VARA. Radio 1. De gids.fm. Met Felix Mörders. Goedemorgen. Een oude meester, een paard van papier mache, een scheepsklok uit de Gouden Eeuw. Zometeen hoort u museumdirecteuren hardop dromen. Wat hebben zij nou altijd al willen hebben voor hun museum? De verlanglijstjes van Singer, Boerhaven en het Openluchtmuseum. Iedereen is wel eens moe en dan is dat meestal op te lossen... met rustiger aandoen of beter slapen. Het wordt echt een probleem als het langer aanhoudt dan een half jaar. En dat gebeurt helaas ook bij veel tieners. Maar nu is er een behandeling die blijkt te werken. U hoort er zo alles over. En de winter komt. Zijn we er klaar voor? Jazeker, zegt Rijkswaterstaat. Voor stormachtige beelden... surf naar degids.fm Afbrokkelende kiezen zijn een nieuwe kinderplaag. Dat is de kop op de voorpagina van de Belgische de Standaard vanochtend. Het artikel gaat over het fenomeen kaaskiezen of kaasmolaren. Die komen steeds vaker voor bij kinderen. Kaaskiezen? Wat zijn dat? En moeten we ons daar zorgen over maken? En zou dit ook al op grote schaal voorkomen in Nederland? Dat brengt mij tot het donkerbruine vermoeden... ook in Nederland steeds meer kaaskiezen. Waar of niet waar? Niet waar... Aan de telefoon Janneke Krikker, kindertandarts van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Goedemorgen mevrouw Krikke. Goedemorgen. Hoe vaak komt het dan voor in Nederland? Ik denk dat het in Nederland ongeveer net zoveel voorkomt als in België. En dat is niet en, op grote schaal? En dat is, uh, nou ja, zo in België in de krant stond netjes 10 tot 15 procent. En afhankelijk van welke norm je ervoor gebruikt... zal het in Nederland ook zo ongeveer tussen de 10, 15, 20 procent voorkomen... En het zal nu niet meer voorkomen dan vroeger. Maar vroeger hadden kinderen op die kleine, jonge leeftijd heel veel kariërs. Waardoor die kaasmolaren niet zo heel erg opvielen. En tegenwoordig zijn er heel veel kinderen met een gaaf melkgebit. En dan komt er ineens een eerste blijvende kies door met een heel groot gat erin. En dat is raar. En dat is een kaasmolaar? Dat is een kaaskies? Dat ze kunnen kaaskiezen zijn. Dus dat brokkelt langzaam af dan? Dat zijn kiezen die in aanleg niet helemaal goed zijn opgebouwd... Er zijn kiezen waarvan het glazuur niet zo goed vast is geplakt. Dus brokkelen glazuur. En die kunnen soms bij doorbraak, echt soms al wel een paar weken na doorbraak... brokkelen daar kleine stukjes glazuur af. Waardoor het net lijkt dat er een heel groot gat in zit. Maar als u het heeft over 10 tot 20 procent van de kinderen die dat mogelijk hebben... die kaasmolaren of kaas kiezen, moeten we ons dan geen zorgen maken over een generatie met afbrokkelende kiezen? Nou, ik denk niet dat er een generatie gaat ontstaan met of kiezen. En die 10 tot 15 procent, dat zijn alle gradaties. En er zijn kiezen, die, uh, die noemen we dan ook kaaskies, maar daar zit bijvoorbeeld alleen maar een geel vlekje op. Maar daar is verder niks mis mee. En dat, die kan gewoon prima blijven staan, daar hoef je niks mee te doen. En uh, daar kunnen kinderen prima volwassen mee worden. Maar helaas zijn er ook kiezen bij die zo ernstig zijn aangetast. Die brokkelen echt heel erg af, al op hele jonge leeftijd. En dan hebben we wel een probleem. En zie je het gaan gebeuren of moet je wachten tot het eerste blokje kies op je tong ligt? Nee, je kan op het moment dat de kiezen doorbreken, je kan voordat ze doorbreken, weet je niet hoe ze eruit zien. Dat kan je op geen enkele manier uh, van tevoren weten. En op het moment dat ze doorbreken kan je soms aan de kleur vermoeden uh, dat, het, dat er sprake kan zijn van een kaaskies. Want ze worden het, wat donkerder? Ze zijn vaak wat gelig tot okergeel van kleur. En dat kan van licht geel tot, tot echt donker okergeel kan dat variëren. En wat is de oorzaak? Dat weten we eigenlijk niet zo goed. En er zijn een hele hoop uh, er, zijn, er, zijn een, er zijn veel onderzoeken gedaan, maar dat zijn allemaal onderzoeken die achteraf bij kinderen die de kies al hebben, keken van, goh, hoe zou dit nou gekomen kunnen zijn? En, maar dat is altijd heel erg moeilijk, want ja, weet je, is het dan ontstaan door een ziekte of wat ook. Dat is altijd achteraf heel moeilijk te achterhalen. En er worden pas nu worden er onderzoeken gedaan die worden opgezet om in de toekomst te kijken van hoe is het nu ontstaan. En als je nu kinderen vanaf de geboorte of vanaf daarvoor zelfs al vervolgt, ja. dan kun je in de toekomst pas beter duidelijk zeggen van goh, deze kinderen hebben dit in hun leven meegemaakt en die hebben ook meer die kaas kiezen. Ik eh, kom zo even bij u terug, want Mark Visser komt binnen, hij is van het NOS Journal en hij heeft een nieuw bericht. Ja, het KNMI heeft een weeralarm afgegeven voor de noordelijke provincies... in verband met de storm. In Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt inmiddels code rood. Zuid-Holland, Flevoland en Drenthe hebben nog steeds te maken... met code oranje. In die provincies wordt gewaarschuwd voor extreem weer. Vanmiddag wordt in het kustgebied windkracht 10 of 11... en windstoten tot 130 km per uur verwacht. Janneke Krikker, kindertandarts van het Academisch Centrum Tandheelkunde in Amsterdam. Ik heb het met u over kaaskiezen, over kaasmolaren. Als je zo'n kies hebt, of je hebt een paar van die kiezen... wordt de rest van het gebied dan ook aangetast door bijvoorbeeld meer kariërs? Nee, dat heeft geen verband met elkaar. Die kaaskiezen, uh, of die kaasmolaren waar we het over hebben... dat komt uh, louter en alleen voor bij de eerste blijvende kies die doorbleekt... En dat zegt niks over de kwaliteit van alle andere kiezen die door gaan breken. En je kunt er niet op wat voor manier dan ook van afkomen? Nee, daar is geen... Uh, ja, je kunt van afkomen. Je kan soms als, het mild zijn, als die kiezen mild zijn aangedaan... kan je er een mooie vulling in maken of er een mooie sealant op maken. Maar er is niet een, een, uh, een geneesmiddel of een tovermeeltje, wat die kiezen ineens helemaal mooi stralend wit helemaal heel maakt. Wat doet u dan als kindertandarts uh, tegen kiezen? Vullen en er een, uh, een hekje omheen zetten? Ja, wat doen we als kaaskiezer? Dat hangt er een beetje van af hoe ernstig de kiezen zijn aangedaan en hoeveel last een kind ervan heeft. Heel veel van die kaaskiezer zijn heel gevoelig voor koud en warm. Die zijn gevoelig bij tandenpoetsen, bij eten. En als kinderen er veel last van hebben, dan moet je iets doen. Want als je zo'n kiezer achter in je mond hebt waar je last van hebt, dan wil je dat er wat aangedaan wordt. En soms kan dat met een hele eenvoudige sealant, soms met een vulling. Maar soms zijn die kiezen ook wel eens zo erg aangedaan. En dan moeten we er een roesvestalen kroontje op zetten. En soms moeten we zelfs besluiten om die kiezen eruit te halen. He, omdat die kies als je die op zulke jonge leeftijd al voorziet van een hele grote vulling. Dan is dat in de toekomst ook gedoemd om te mislukken. Ja, en dan krijg je als negenjarige, heb je nog wel zin om daaraan naar de tandarts te gaan, denk ik. U nou dank, ja, he? dat is natuurlijk een <laughs> <al> lastiger. <laughs> ja. Janneke Krikke, kindertandarts van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Fleetwood Mac. You make loving fun, een nummer van Christine McVie, Flood Mac van die LP Rumors uit 1977, die van voor tot achter tamelijk goed was. de Gids.fm Wat staat er over langlijstjes van musea? pepernoten, pepernoten, pepernoten. Hun wensen voor de Sint bespreek ik met Jan Rudolf de Lorm van het Zingermuseum in Laren, Dirk van Delft van het Museum Boerhaven in Leiden... en met Pieter Matthijs Gijsbus van het Openluchtmuseum in Arnhem. Heren, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Wat wilt u hebben, meneer Matthijs? Ja, wij willen graag een Anansieboom hebben. Een Anansieboom? Ja, de Anansieboom. Dat is die boom die in Suriname nogal voorkomt. Ja. Natuurlijk overal ja. in, in de tropische landen. Ja. Kapok. Ja. Ja, de tamarindeboom. Kunt u, kunt u hem beschrijven? Prachtige boom. Waar allerlei herinneringen aan hangen aan het slavernijverleden, vertel onderdelen, schoenen bijvoorbeeld. En het gaat natuurlijk niet om die boom, maar het gaat om die boom als plek waar een verteller kan vertellen over Anansi, de spin. Dat zijn prachtige verhalen die iets over onze geschiedenis vertellen. dat is de cultuur van Suriname mee doordringt, hè? Nou ja, dat is eigenlijk nog verder. Het gaat over de verhalen van West-Afrika, Suriname, Curaçao en Nederland. En die beroemde driehoek, die verbonden is met de driehoekshandel van het slavernijverleden die behoort tot onze geschiedenis. En in het Openluchtmuseum willen we heel graag dat verhaal ook vertellen. Maar meneer Gijsbers, heeft u wel plek voor zo'n boom? In Arnhem staan bomen zat. En dan haal één we boom weg en dan komt één zo'n mooie boom terug. Dat kan heel goed daar. En kan die goed groeien op de Arnhemse grond? <lacht> nou, ik zal eerlijk <lacht> bekennen dat de denk. tamarindeboom... dat is heel lastig natuurlijk. Dus wij moeten een vervanger gaan zoeken. Dat is al een hele zoektocht voor de tamarindeboom... die in Nederland goed kan groeien. En waarmee het verhaal overtuigend vertelt. Nou, dan uh, denk ik dat Sinterklaas uw wens niet kan vervullen. <lacht> <lacht> we hebben wat tips voor Sinterklaas om dat goed op te lossen. Ja, ja namelijk van IJzer maken of zo. Nee, nee. Groen uh, groenspuiten. Kijk, die boom, dat kan natuurlijk ook een beukenboom zijn of een andere. daar gaat het niet om. Het gaat om die ingrediënten die met die boom verbonden zijn... en die in die boom hangen, schoenen en andere elementen. Ja, hij heeft wel natuurlijk een bepaalde vorm. Die, uh, die... We knippen hem zodat hij past en herkenbaar is. Goed oplosbaar. Ja? Zeker. Ja, maar ja. Dan, je, je hebt ook dat die takken een beetje horizontaal op de stam staan, toch? Nou, dan knippen ze zo bij dat dat uh, ogenblikkelijk opvalt. Nee, daar moeten we ons geen zorgen om maken. Die boom is de vertelplek. En die vertelplek is het mooiste eigenlijk wat je kan hebben. Hè? Als je over Nederlandse geschiedenis vertelt... Dan hoorden ook de verhalen bij. Dus je moet gewoon op, over, over een, heuil, een hele uh, grote hoop fantasie beschikken. Wil je daar in het Operlicht Museum in Arnhem uh, tegen een boom aan kijken. En denken, ja dat is er een. Volgens mij gaat het heel erg goed. Als daar de verhalen veel bij <laughs> zit. Dan is het verhaal van Anansi zo levend. Meneer De Loren, wat wilt u graag hebben in het zingen en Laar? Wij willen graag een uh, schilderij van Piet Mondrian. En dan een, een, en dan een mooie abstracte. Past dat wel bij u? Ja, het is, uh, het, het is een, een ongelooflijk ontbrekende schakel in de zingerverzameling. Omdat uh, Mondriaan in Laren de aanloop heeft genomen tot de stijl waar die wereldberoemd mee is geworden. Maar de zingers, de grondleggers van Singer Laren, Amerikaans echtpaar die wilden er niets van hebben. En nu is het uh, bijna onbereikbaar. Zij vonden het te abstract destijds. Zij vonden het uh, echt uh, vreselijk. Ze vonden niks. Ze vonden helemaal niks. Misschien hebben ze het niet eens gezien. Een paar van die gekleurde vlakjes en wat lijntjes. En dan, ja. uh, well, dat kan ik ook maken. Moderne abstracte kladkunst. Ja. Nee, maar het is het, het andere eind van het spectrum van de kunstenaarskolonie Laren, die destijds uh, nou, zeg maar, uh, genegeerd is. En we zijn al een tijd bezig om die inhaalslag te maken. Om de avant-garde aan de collectie toe te voegen. Maar zeg maar de top, de meest extreme vorm daarvan, die ontbreekt. Ik kom zo bij u terug hoe u dat voor elkaar denkt te krijgen. Ik ga naar Museum Boerhaven in Leiden, naar Dirk van Delft. Wat staat er bij u bovenaan? Ja, bovenaan staat uh, eigenlijk een hele oude chronometer uit de, uit de 17e eeuw. Uh, die eigenlijk in onze VOC uh, tijdverzameling, Gouden Eeuw, uh, een mooie Tijdwaarneming zou kunnen illustreren. We hebben de oudste slingerklok van Huygens. Het verhaal wat erbij hoort is dat in die tijd klokken ook van groot belang waren voor positiebepaling op zee. Ja. Als, je wil, als je wilde weten waar je was als schip, kon je in een sterretje schieten, dan wist je hoeveel noord of hoeveel zuid je zat, maar oost of west, dat deed je met een klok. Alleen zo'n slingerklok op zo'n stampenschip, dat gaat niet zo goed. Nee. Dus het is in die tijd een, een geweldig, spectaculair, ingewikkeld verhaal geweest om tot een klok te komen die het ook op zo'n stamschip bleef doen. Dat is uiteindelijk de chronometer geworden. En uh, ja, er zijn ook Nederlandse varianten van. En zo'n oude variant zou heel mooi passen... bij die verzameling die we op dat vlak hebben. Maar wie heeft hem als eerste uitgevonden? Harrison heeft in heeft feite dat, dat, dat is een Brit, dat is een fantastisch verhaal... hoort ook een boek bij Longitude in de tijd verschenen. En er zijn dus ook later Nederlandse componenten van gekomen. En dat, dat is natuurlijk een, een heel mooi object om bij ons dan als aanvulling te hebben. Maar die zou je wel willen hebben natuurlijk, zijn origineel. Dat zou nog veel mooier zijn, maar ja, ja die is die dus niet aan te komen. Nee, nee, nee, ik denk nee? niet dat je daar makkelijk aan komt. En dat Kijk, boekwerk wat erbij hoort? Uh, wat zegt u? Dat boekwerk wat erbij hoort, want dat, daar hoorde ik u over praten... dat er een, een, een boekje bij zit, hoe dat werkt of niet... Een, een boekje? Nee, dat... Sorry, dan heb ik... nee maar het, het punt is wel met dit soort zaken: um, als er iets op een veiling komt, dat is een beetje een probleem wat hier ook dan gelijkertijd bij speelt, dan, dan moet je natuurlijk als een razende uh, natuurlijk dat in de gaten hebben, dan de fondsen verzamelen. En, want zo'n veiling is op een datum en er zijn kapers op de kust. En dan moet je A, je afvrouw, hoeveel heb ik er voor over? En B, je, je, je financieel gedekt weten. dan kun je natuurlijk naar de Vereniging Rembrandt of andere fondsen gaan. Het probleem is vaak in dit soort werelden... dat je natuurlijk bij de handelaren wel kunt zeggen van... hou me eventjes op, ga verzoeken en uh, hou me een maand wat vast. En dat doen handelaren dan ook. Soms voorzien? wel, ja, dat ja. hebben we ook al gehad, zeker. Dat ja. ze dan zeggen, oké, okay, dit is een mooie plek... en uh, we geven jullie een paar maanden de tijd. Maar bij zo'n veiling, ja, dan, dan moet je gewoon bieden. En je moet ook bieden met een, met een financiële dekking. Dat is vaak het probleem. Meneer De Lorm, je moet gewoon tegen die handelaar zeggen... hou die mond aan een paar weken voor me vast, dan ga ik naar geld op zoek. Ja, maar ja. Zeggen, als het om zulke bedragen gaat... dan uh, zijn die handelaar toch wel met iets anders bezig. Ja, er is één ding dat, dat wij misschien gemeen hebben. En, en dat is heel erg in ons voordeel. Dat een museum heeft een hele lange adem. Dus het kan nog wel een honderd jaar wachten. Nou, dus, je, dus die musea die gaan ons uh, ver overleven, als het goed is. En je ziet vaker dat er, uh, dat er op een gegeven moment... toch op een andere manier nog uh, objecten wel binnenkomen. Uh, en, en ik ben het geheel met collega eens. Dat je, je moet dus uh, op veilingen ga je heel heigerig achter dingen aanrennen. Uh, dat moeten we ook doen. Dan moet je binnen korte tijd... Dat, daar zit ook een soort adrenaline-rush in zo'n veiling. Ja. Ja. Dan komt er bijvoorbeeld, we hebben het gehad in New York... Uh, niet zo lang geleden een, uh, een schilderij van Max Lieberman... de grootste uh, Duitse impressionist... die lange tijd in Laren heeft geschilderd. Ook zo'n ontbrekende schakel in de Singer-collectie. En uh, een grote impressionistenveiling, rond een miljoen. En uh, moet je in een paar weken moet je de fondsen uh, uh, kloppend zien te krijgen. Vereniging Rembrandt, we hebben de Bank Giro-loterij... die ons daarin steunt al, ja. maar dat is niet genoeg. En dan moet je in korte tijd inderdaad de fondsen bij elkaar zien te sprokkelen. En dan nog hopen dat tijdens zo'n veiling die prijs niet te drie keer over de kop gaat. En? Want er zijn natuurlijk meer mensen... Nou, mislukt. Ja. Kapers op de kust. Dus, dus mijn, naast Mondriaan is Lieberman een grote wens. Groot, echt, en ook wel een reëel target, om het maar zo te zeggen. En dan ben je geneigd, want het is ook spannend. Het is gewoon ontzettend leuk ja. ook om bij zo'n veiling dan in de race te gaan. Terwijl je misschien beter op een andere manier kunt, kunt opereren. Ja, dus ik weet niet wat de collega's... En gaat u er zelf dan naartoe, naar zo'n veilige New York... of heeft u er een handlanger voor die een handje opsteekt... In dit geval is het net niet zo ver gekomen omdat we uh, de fondsen niet op tijd uh, opgeleid kregen. Oh, dat, dat zit er al. Ja, is dat is een, een normaal probleem natuurlijk. En ja. je hoeft er niet altijd naartoe, maar het is wel belangrijk dat je het object gezien hebt. Want als je zoveel geld ergens aan uitgeeft, dan moet je toch wel weten waar het over gaat. Maar je hoeft niet per se zelf daar te zitten. Meneer Gijsbus, dat soort problemen kent u niet, hè? Nee. Wij hebben ook niets met de veiling te maken wat wij willen. Dus heel graag met de mensen in Nederland die verbonden zijn met het verhaal van Anansi samen dat verhaal in het Nederlands Luchtmuseum realiseren. Ja. U weet dat we bezig zijn met de kanon van Nederland. En die kanon gaat over mensen, over onze geschiedenis. En Nederland is een land met een bijzondere traditie, koloniale geschiedenis. En de verhalen die daarmee verbonden zijn, zijn ook onze verhalen. Maar wat een museum wil als het Nederlands Luchtmuseum, is dat niet eens zijn eentje doen. Dat wil je doen met die mensen voor wie die verhalen relevant zijn. Dus die nodig je eigenlijk bij deze aard. Laten we samen kijken hoe we het verhaal van Anansi... in het Nederlandse Open als erfgoed van Nederland... als immaterieel erfgoed van Nederland, prachtige verhalen. Maar als het gaat over die koloniale tijd... dan kunt u natuurlijk terecht bij Van Delft, bij Boerhaven. Die ja, hebben een heleboel uit die tijd. Ja, als het, dan gaat het om objecten. Maar naar mijn idee moet je geschiedenis niet alleen vertellen... aan de hand van objecten, maar, ja, maar aan de hand we van verhalen. Niet. Maar ja, niet. Uh, wij, okay. wij, wij hebben die objecten natuurlijk als startpunt voor verhalen. Ja, uh, precies. Die objecten die zijn gekoppeld aan verhalen. Je begint natuurlijk met, uh, met, met de hedendaagse tijd. En uh, dan is het natuurlijk de vraag van... oké, okay, die tijd heeft een aanloop gehad vanuit het verleden. En dan kom je uiteindelijk natuurlijk bij die context terecht. En objecten zijn natuurlijk eigenlijk prikkels... om die verhalen tot, tot, tot, ja, ja, tot, tot, tot, tot leven ja. te wekken. Ja, dus er kan best een klok staan... Ja, nee, dat lijkt me heel erg goed. In een boerderijtje daar ja. op openlucht Openluchtmuseum... We nee, hebben ook fantastische boeken ja. van zijn Miriam. Dat zijn uh, botanieboeken uit, uit Suriname. Dat zijn fantastische ja. objecten ook. Ja. Ja. En die zijn heel mooi te koppelen natuurlijk... ook aan, aan, aan, aan dezelfde tijd als ja. uh, collega to ja, Wat wezenlijk ja. is dat bij die verhaaltradities... dat daar naar voren komt dat geschiedenis eigenlijk niet passé is. is niet voorbij, maar voor heel veel mensen is dat ongelooflijk actueel. Dit jaar herdenken we die afschaffing van slavernij 150 jaar terug. En je denkt van nou, dat ligt heel ver in de tijd. Maar voor een grote groep mensen in Nederland is dat... Heel actueel. Die zijn met liederen bezig, met verhalen. Die hebben tattoos die verwijzen naar het verleden. En dat verhaal hoort bij ons: het verhaal van Nederland. En dat vertel je en dan kom je uiteindelijk ook bij het object uit. Zeker. Maar ja. past zo'n boom wel bij die Oerlandse boerderijen en melkfabrieken? Waarvoor ja. je bekend staat? Ja, ja. weet u. Ik nodig u bij deze uit om naar het museum te komen. Want dat is het oude Nederlands Openluchtmuseum. Dat is inmiddels natuurlijk verontwikkeld. ontwikkeld. Juist daar. Het gave is eigenlijk dat het Nederlands Openluchtmuseum... met zijn iconen staat voor typisch Nederland. En als je dan in de schaduw daarvan wandelt... dan kom je de molukse barak. Hoogst actueel. Dan kom je straks bij de Nancy-boom. We hebben een prachtig Turkenpension gebouwd. Het Nederlands Openluchtmuseum gaat over Nederlanders. Over alle Nederlanders. Ja. Dus bij deze bent u uitgenodig om te zien... dat er veel meer is te zien dan u denkt. Maar kan je dan niet beter een, een, een, een slavenhut neerzetten... Dan, dan een boom die de boom niet is? Ja, het zou prachtig zijn. En ik, we hebben het al even over gehad. Ja. Als nu op Curaçao het initiatief komt om, um, um, om een van die oude slavenhuizen in het Nederlands Openluchtmuseum op te stellen. Als het initiatief vandaar komt om dat samen te doen. Dat is precies wat je wil. Met de gemeenschap ja. bouw je dat verhaal juist onder de molen op. Omdat het verhaal van Nederlands zo Daar dan of hier in het Openluchtmuseum? Of? In het Nederlands Openluchtmuseum. Ah, juist, daar. Daar, nee. daar wordt nu heel veel gedaan aan het herdenken van slavernij. Maar. Het gaat onder die molen. Daar is natuurlijk die voor zichtbaar. Die ja. icoon van Holland, maar daar staat toch wel iets anders in de schaduw, namelijk dat bijzondere verleden, en dat hoort bij elkaar. Meneer De Lorm, u hebt iets meegenomen. Ja, ik ons. heb iets meegenomen. Ja, ik kom hier niet, niet zomaar. <lacht> uh, het is Sinterklaas, hè. Ja. En we mogen, we mogen onze verlanglijst indienen. Dat is de bedoeling van dit gesprek. En, ja. en <laughs> ik, ik ben niet. Ik heb goede hoop hoor, maar ik weet niet of het lukt vandaag om die mondelingen te krijgen. Maar. We hebben uh, in uh, eind januari, 30 januari, gaat de tentoonstelling Mouvet op Mondriaan open. En dan laten we die werken die we zo graag willen hebben uh, van Lieberman, van Mondriaan. Die avant-garde uit Laren laten we wel zien en dan lenen we het. Dus dat je zijn kunt... de originele werken die geleend worden. De originele werken, niet alles lukt natuurlijk, maar een groot deel wel. Dus dat is het mooie, je kunt altijd met een tentoonstelling... Dat is misschien ook een idee voor, uh, voor het Openluchtmuseum of wellicht ja. ook voor Boerha. Je kunt ook met een tentoonstelling kun je tijdelijk uh, de, de objecten laten zien die het verhaal perfect vertellen, zonder dat je daar de juridische dat Alleen kost je, je dat ook tijden. klauwen met geld natuurlijk. Als je dat soort schilderijen moet gaan lenen en moet gaan neerhangen, of is het, valt dat wel mee Nou, dan heb je een uh, dan, dan heb het. je een, uh, een begroting. Uh, er zijn kosten aan verbonden, want de spullen moeten komen. En moeten verzekerd worden. Maar er komen ook een hele hoop mensen kijken. En die brengen weer geld in zijn laadje. Dus wij, zijn, wij zien onszelf als cultureel ondernemers in Laren. Uh, we zijn particulier. En we, we letten er heel erg op dat er veel mensen komen. Zodat we ja. onze rekeningen kunnen betalen. Zo werkt het. Ja, je, moet, je moet iets aan de toon komen. Wij zijn bij Boera bijvoorbeeld bezig uh, met Mark Post uh, uit, uh, uit Maastricht. Die onderzoek die kweekvlees gemaakt heeft. Die ja. hamburger op tv uh, opgegeten heeft en zo. Ik heb natuurlijk onmiddellijk gebeld van... heb je nog een stukje van je hamburger over? Helaas, hij was, hij was helemaal op. Maar hij heeft natuurlijk wel... Uh, in die onderzoeksgroep allerlei prototypes van dat kweekvlees. En dat komt voor een de deel naar Boerhaven toe. Dan is dat natuurlijk een heel mooi punt... om natuurlijk na te denken over voeding van de toekomst. Ja. En dan kun je dat weer koppelen aan voeding uit het verleden. En als je dat dan in een tijdelijke tentoonstelling om te beginnen onderbrengt... dan heb je ook iets verzameld voor het museum. Wat natuurlijk van hele lange waarde is. Langdurige waarde is. Maar om het natuurlijk een zieper te geven... om het een, een kickstart te geven... Ja. is het natuurlijk heel mooi om dat dan te doen... in combinatie met een tijdelijke tentoonstelling over zoiets als voeding. Wat doet u met een Pieter van Mussenbroek? Wij hebben een fantastische Van Musselbroek hangen. En dat is gekoppeld aan onze zaal. Met alle instrumenten die die Van Musselbroek gebouwd hebben. In de 18e eeuw. Heet het lijst Fysisch Kabinet. Dat waren demonstratietoestellen. Als eerste in Nederland zijn die wetten van Newton. Bewegingswetten waar de hele raketten mee werken. En ook op aarde zwaartekracht. Die zijn gedemonstreerd via apparaten die ontworpen zijn door een Nederlandse fysicus... Ja. en die zijn gebouwd door een instrumentmakerij, de Van en die staan samen mooi op een schilderij en dat hangt ernaast. En dat is het leuke dat je dus gewoon de, de instrumenten kan koppelen... aan de context van dat duo op een schilderij. En het en heeft natuurlijk Van zat, hè? Nou, dit is een tamelijk pijnlijk gesprek. Ja. Dat schilderij dat hing het namelijk vroeger bij mijn thuis boven de bank. Omdat wij uh, afstammen van uh, Peters van Mussenbroek. En dat, Mijn vader heeft het ooit verkocht, zodat wij konden studeren, denk ik. Het had geen mooiere plek kunnen krijgen. Maar ja. het ziet er wel veel beter uit, want het was een beetje donker. Het is een prachtig schilderij, maar in mijn herinnering was het een vrij bruin schilderij. En het is nu prachtig uh, schoongemaakt en vol ja. kleur. Het, het, het is heel, heel raar om dat dan ineens in, daar te zien. Je ja. moet ga, snel weer eens komen kijken. Met ja, kinderen. zeker. Het Openluchtmuseum in Arnhem, daar kunnen we vast en zeker schaatsen. Ja, nu. nu. Ja, Tot midden januari, fantastisch. Nederlandse hey. winter in het Nederlands Openluchtmuseum. Echt komen doen, Het is een van de mooiste momenten in het museum. En Wat kunnen kinderen in de kerstvakantie bij u komen doen? In het Boerhaven? Wij hebben een, die VOC-tijd die ik net noemde... hebben we ook helemaal in een schat boerhavenruimte Dat is een doerruimte waar ze dus zelf een arm kunnen amputeren... of sterretjes kunnen schieten of <lacht> al die andere dingen kunnen doen. Daarnaast hebben we een mooie tentoonstelling staan over anatomie, over de mens. Uh, fantastische modellen uit Florence voor een deel, uh, uit Bologna <coughs> en uh, uit, uit Wenen. En uh, dat is een tentoonstelling, ja, om te griezelen zou je kunnen zeggen... maar tegelijkertijd om je te verbazen over hoe mooi mensen uh, de anatomie van de mens kunnen namaken met modellen. ja. Sommige modellen zijn papier-maché ook, hè? Papier-maché, en daarvan de Franse arts Ozu. Ook toch een wens aan ons om een paard van Ozu te verzamelen... bij de mooiste en grootste Ozu-collectie ter wereld. Een paard van Sinterklaas op sint Nicolaasdag. Precies, maar het zijn papier-maché, dat is deze tijd natuurlijk geweldig. Je gelooft je ogen niet als je het ziet... en je snapt als, als mens met surprises, zo kan het ook. En het zingen in, in Laren, dan moet je gewoon met je ouders naartoe... Nou, in Singer hebben we uh, schilderworkshops voor kinderen. Impressionistisch schilderen. Omdat wij le Sidanair, een Franse impressionist, op dit moment laten zien. En we kiezen altijd workshops die bij die tentoonstelling passen. Dus kinderen kunnen een aantal keer tijdens de kerstvakantie komen schilderen in het museum zelf, tussen de werken. Ik spreek met drie gepassioneerde museumdirecteuren... over hun pakjesavond. Jan Rudolf de Lorm van het Singenmuseum in Laren... Dirk van Delft van het Museum Boerhaven... en Pieter Matthijs Gijsbers van het Openluchtmuseum in Arnhem. Mag ik u hartelijk danken en veel succes uh, toewensen... vanavond bij het uitpakken van al die cadeaus. Ja, ik zie ja. die Dankjewel. boom al komen. Hartelijk de dank. Prachtige boom. Okay.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 GroenLinks stemt tegen de begroting voor ontwikkelingssamenwerking. Fractievoorzitter Van Ooyik schrijft in de Volkskrant dat met pijn in het hart te doen. Het is voor het eerst in de geschiedenis van GroenLinks dat de partij deze begroting niet steunt. Van Ooyik benadrukt dat Nederland voor het eerst in 40 jaar onder de internationale norm zakt... om 0,7 procent van het nationaal inkomen te investeren in arme landen. En de Chinese centrale bank verbiedt financiële instellingen... zoals banken de bitcoin als betaalmiddel te accepteren. Volgens de Volksbank is de virtuele munt geen echt geld... en kleven er risico's aan. De bitcoin kan voor criminele activiteiten worden gebruikt... zoals witwassen, handel in wapens of corruptie, zo is de waarschuwing. En sinds begin dit jaar is de virtuele munt 5000 meer waard geworden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Jon Sahoka, heeft de verkeer al last van de storm? Nou, op dit moment nog niet. Althans, ik heb geen meldingen. Wat ik wel heb, dat is een ongeluk op de ring Amsterdam... de A10 Zuid richting Amersfoort. Daar staat dus knoop de knoop op Nieuwe Meer en af het rij, Twee kilometer bij de af het rij is de rechterreis ook dicht. Dit is de gids.fm Met Felix Beurders. Zometeen gaan we rekening rijden in Johannesburg. Your love keeps me lifting. Oftewel, higher and higher. in de Columbia Studios in Chicago. Your love uh, keeps lifting me higher and higher. En dat was het origineel van Jackie Wilson. Vara. De Gids.fm. De Wereldontvanger. Jij gaat naar Zuid-Afrika. Naar de provincie Gauteng, om precies te zijn. Zuid-Afrika telt negen provincies. En Gauteng is de meest welvarende. En daar... Op de snelwegen, zo rond Johannesburg... daar is deze week een nieuw systeem ingevoerd met tolpoorten. En als Zuid-Afrikanen nu in de auto stappen... en ze willen van Johannesburg richting Pretoria... Dan nemen ze, en ze nemen de snelweg N1... dan moeten ze daar sinds dinsdag extra voor betalen. Want de N1 is daar nu een tolweg. Dat is dus rekening rijden. In dat Nederland is, is dat nog steeds niet voor elkaar. Wat vinden ze ervan in Zuid-Afrika? Nou, die tolpoorten die zijn op z'n zachtst gezegd nogal controversieel. En het lijkt wel alsof er helemaal niemand op zit te wachten. Via Twitter en Facebook delen mensen massaal protestberichten. Want nee, ze willen geen e-toll betalen. Want zo heet het daar. Electronic Toll Collection. E-toll, you can suck my tolly. Dat is een van de protest-slogans die je veel ziet, en waarbij uh, Tolly, dat, dat is het Zuid-Afrikaanse Zuid -Afrikaans woord voor het mannelijk geslachtsdeel. Uh, tot op het laatst is er tegen de invoering geprotesteerd, onder andere door de jeugdbeweging Economic Freedom Fighters. And our people will rally behind us. Because Darko Blue, deep down in their hearts, they know that petrol is expensive. En more again they cannot afford. Je hoorde Patrick Sindane, de woordvoerder van de Economic Freedom Fighters. En hij zegt, nou, de bewoners, van, de, de bewoners van Gauteng... die worden bestolen van het geld waar ze zo hard voor hebben gewerkt. En hij zegt, ja, eigenlijk kunnen de mensen hier nu al nauwelijks rondkomen. Het leven is gewoon duur, brandstofkosten zijn hoog. Nou, dan komt het rekeningrijden er ook nog eens bovenop. En het is een manier van de regering om nog meer geld... uit onze zakken te kloppen, ja. al dus Sindane. Nou, zijn beweging heeft ook al gedreigd om die tolpoort te vernielen. En waarom is het rekeningrijden juist daar ingevoerd? Nou, denk dat is wel de economische motor van Zuid-Afrika. En euh, nou, doordat het economische succes daar... is er gewoon heel veel extra verkeer op de wegen gekomen. Die wegen, die snelwegen, zijn daar euh, niet op berekend. Nou, zijn er, euh, er, worden, er zijn miljarden geïnvesteerd om 560 kilometer extra asfalt aan te leggen. Dat is niet het enige viaducten, bruggen... een heel verkeerscontrolesysteem euh, om, om snel euh, ongelukken op te sporen... en dingen op te ruimen. Nou, dat moet allemaal ergens van betaald worden. Dat zegt president Jacob Suma. It is not fair to make the whole of South Africa to pay for how things rode or used by taxing everyone's petrol more or put more burden ja, dat was Suma. Hij zei dat in een toespraak. Het zou niet eerlijk zijn om die mooie nieuwe wegen in Gauteng te laten betalen... door de mensen in de rest van het land, die daar dus eigenlijk geen gebruik van maken. En de president die wilde kosten dus niet doorberekenen in bijvoorbeeld de benzineaccijns. En hij gaat het ook niet uit de schatkist betalen, want het geld is er gewoon niet. En die tolpoortjes werken hier een beetje daar? Nou, het is een, een high-tech systeem, of het ook echt werkt. Dat moet nog blijken, want de mensen moeten de eerste rekeningen nog krijgen. Er hangen uh, ongeveer 50 van die tolporten over de hele breedte van de weg. Daar zitten dan weer camera's aan vast. Als je er onderdoor rijdt, worden er foto's gemaakt van je, van je kenteken. Aan de hand daarvan word jij weer achterhaald. Dus dan kijken ze naar van, okay, van oké, wie is die auto. En uh, dan wordt er gekeken, nou, okay, welke, hoeveel kilometers heb je afgelegd? En daarvoor moet je dan de rekening krijgen. Helemaal automatisch. De correspondent van de BBC die probeerde dat systeem eens even uit. We are now driving on the freeway from Johannesburg to Pretoria and this is how it works. This e-tag beeps when it goes through these countries and that's the time when the money goes. That's the ching ching moment. Ja, hij reed op die snelweg. Uh, en wat je daar hoorde was de rinkelende kassa, de e tech Dat is een klein apparaatje, heeft hij tegen zijn vooruit geplakt. Uh, dat zei piep en dat betekent uh, kassa. Uh, automobilisten die zo'n e tech kopen, zo'n klein apparaatje en zich registreren... die krijgen een flinke korting op de toltarieven. En dan betalen ze ongerekend geen 4 eurocent per kilometer. Dat betaal je zonder e tech maar slechts de helft. En veel weggebruikers die rijden nu over de tolwegen zonder zo'n e tech Dat blijkt in het tv-journaal. I haven't got an e-tag, so I'm just going to see how it goes. And If I get a bill at the end of the month, maybe I won't. I, I don't know, maybe it's not very efficient, it doesn't work, so we'll see. People are not buying e-tags, and if we stand together on this one, we will win it. But if we've got cowards who go there and buy e-tags or whatever, it's not going to work. Die eerste dame die je hoorde, die waagt de gok. Hè. Zij rijdt wel over die tolwegen. En ze weet ook dat haar kenteken tijdens die rit eh, wordt gefot gefotografeerd. Maar ze houdt er nog wel een beetje rekening mee... dat het systeem misschien nog niet zo goed werkt. En nee, ze gaat ja. eerst maar eens even wachten... of die rekening wel echt arriveert aan het eind van de maand. Nou, misschien hè, werkt het nog niet zo goed. Die andere dame die was een stuk strijdbaarder. Zij vindt dat eigenlijk iedereen schouder aan schouder moet staan. En dan kunnen ze het met z'n allen wel winnen van het tolsysteem. Maar er moeten er geen lafaards zijn die wel e-tex kopen. En hoeveel van die lafaards zijn er dan uh, 800.000 uh, tot nu toe. Uh, dat zijn de Zuid-Afrikanen die wel een e-tech hebben gekocht. Ja, zij zullen dus over die mooie, brede, nieuwe tolwegen zoeven met korting. En anderen die mijden nu juist de tolwegen vanwege die e-techs en al dat gedoe. En die staan dus ochtends ja, bumper aan bumper in de file op de kleinere B-wegen, op de alternatieve routes. En daarin zit hem volgens econoom Roelof Bota precies de kneep. Voor every one rand of toll that you pay, you get the equivalent of 10 rand benefit. Want dat is gebaseerd op de waarde van de tijd die je bespaart. En ik hoef niet te vertellen dat tijd de meest precieze goed in de wereld Whether Of je werkt, time met je familie op het soccer of or watching soccer. kijkt. Ja, deze economie die zegt: ja, de gebruikers van die e-tech krijgen voor iedere rand die ze op de uh, tolwegen betalen, krijgen ze tien rand terug in de vorm van tijd. En dat is heel kostbaar. He, ze staan niet meer in de file en dat betekent meer tijd voor werk, voor familie en voor leuke dingen zoals voetbal. En zijn advies is dus: rekening rijden, gewoon doen. Willem Frank. Nou, tot de volgende keer. De winter komt eraan, en speciaal voor de Sint Storm. En later winterse buien met nat sneeuw en zo. En ook na vandaag wordt er gestrooid... omdat de temperatuur van het wekdek vaak lager ligt dan even erboven. Dus het kan nog altijd gladheid opleveren. Hoogste tijd om polshoofden te nemen bij het strooizout is er nog genoeg op voorraad om een horrorwinter door te komen. Verslaggever Robert-Jan Booyers op pad. Uh, Robert-Jan, heb je inmiddels de bestemming gevonden? Ja, goedemorgen Felix. Als je op de A27 rijdt... dan kan het eigenlijk niet missen. Moet je wel richting het zuiden gaan... en dan kom je op een gegeven moment bij de Bergse Maas. Zo'n zo stalen brug. En als je nou naar het bakbord kijkt... zie je een paar grote blauwe loodsen. Daar zijn we. Ja. Tot, we zijn in Ramsland Sfeer bij een van onze vijf strategische zoutloodsen. In deze loods ligt 56.000 ton zout. We hebben in, in Nederland hebben we ruim 200.000 ton zout liggen. Verspreid over vijf strategische loodsen en 60 kleinere steunpunten. Van die steunpunten af doen wij de gladheidsbestrijding. Dit is de heer Slippens. Klopt. Een mooie naam natuurlijk als het om de gladheidsbestrijding gaat. Maar we staan hier nog buiten. Ik zie daar een blauwe loods, ik zie daar een blauwe loods. Daar moeten we nemen ik aan we even hier, We gaan hier de hoek om een mooie loods bekijken. Met ja. uh, nou ja, een grote hoeveelheid zout. Een strategische zoutvoorraad. Dit is één van de loodsen met strategische zout. Ja. De, vanaf hier vullen wij onze steunpunten, ja. de 60 steunpunten, bij. Op het moment dat die leeg zijn, omdat we gestrooid hebben. Wat ik wou zeggen, het is nog tamelijk uh, rustig hier. Ik ja. zie geen uh, strooiwagens af en aan rijden op het terrein. Dat klopt. Wij beginnen de winter natuurlijk met de 60 steunpunten volledig ja. gevuld met zout. Zodat we zoveel mogelijk zout ja. in Nederland hebben. Ja. En zo gauw we moeten strooien. Ja. Dan komt op een gegeven moment die voorraad zo laag dat we gaan bijvullen vanuit de strategische loods. Aha, dan is het, dat is echt in het uiterste geval. Nou nee, is gewoon lopende, de lopende winter. winter. Ja, lopende nee, winter. ik had hier allemaal activiteit dat, verwacht, namelijk met strooiwagens die af en aan rijden en zo. Uh, nee, Want dat... u heeft de weersberichten toch gehoord? Zeker, wij ja. hebben de weersberichten gehoord. En, uh, maar die gaan voornamelijk over de storm vandaag. Ja, uh, ja, en ja. Mogelijk, mogelijk morgen wat natte sneeuw. En uh, wij kunnen dan goed in de gaten houden of we moeten gaan strooien... door middel van ons het meldsysteem wat ja. wij in de weg hebben liggen. En ligt wat in de weg? Ja, we hebben een gladheidsmeldsysteem. Dat bestaat uit ongeveer 300 stations over de hele Rijkswegennet. Waarin we sensoren in de weg hebben. Die meten het wegtemperatuur, Maar die kunnen ook meten wat de geleiding is. Dus het zoutgehalte. Staan in verbinding met de weerstations die daarnaast staan. U ziet daar wel eens van die hutjes staan met van die uh, thermometers en windmeters. Ja. Die, uh, die informatie samen gaan in een computersysteem. En onze gladheidscoördinatoren kunnen aan de hand daarvan... Uh, goed zien of het wel of niet glad dreigt te, te gaan worden. Wacht even, ik word even afgeleid. Want We lopen nou zo'n loods in. Je kunt er gewoon in lopen. Het is een open loods. En jeetje, het lijkt wel of het hier gigantisch gesneeuwd heeft zich. Wat ja. een berg. Ja, het is een groot Allemaal doelveren. zout? Allemaal zout. Dit is zout wat uit Nederland komt. Dat hebben we gehaald bij de firma Axo. Ja. We hebben drie partijen waar we het zout gekocht hebben dit jaar. Ja. Axo, Frisia en een leverancier die wat zout uit het buitenland heeft geleverd. Chong, yo, kun je even mijn microfoon vasthouden eventjes? Ja, zeker. Maar moet ik kijken. Ik heb hier ik heb hier wat meegenomen. Kijk, ik heb hier een pak keukenzout meegenomen, kijk eens. Ik denk toch voor de zekerheid. Hier, ja. kijk eens. Ja, ja, ja. Hier, je ziet hier, kijk. Nou, het mag erbij. het is vrijwel hetzelfde. Wat dikker maar Neem me niet kwalijk. Neem me niet kwalijk. Ja, dat geef je. Het eh uh, het is zo ongelooflijk. Wat wordt het hier uh, niet glad. Nou, het gaat zo op de grond. Het ziet er wel een stuk witter uit uh, trouwens. Ja, hier aan deze uh, dit zout is een anti klontenmiddel toegevoegd. Waardoor het wordt ja. gekleurd. Uh, dat zorgt ervoor dat het zout niet brokkelig wordt. We gaan er even en dat op. We gewoon langjarig kunnen bewaren. Even kijken, ja, een verkleuringsmiddel zegt u? Nee, het is een anti, anti ja. waardoor het ja, iets verkleurt. Ja. En uh, dat klontemiddel zorgt ervoor dat we het zout meerdere jaren kunnen bewaren. Want als we een zachte winter hebben, zou het zonde zijn... als we dit zout straks niet meer kunnen gebruiken. En en is het, het, dit blijft gewoon altijd goed. En uh, ik meen wel, als je dat, dat die strooiactiviteit ziet... dat het een beetje paarsig uitziet, nou, dat zout. Hoe zit ja, dat? Bij het zout strooien gebruiken wij zogenaamde nat -zout techniek Dat wil zeggen dat we aan het zout ook nog een uh, combinatie van water en... Uh, calciumchloride toevoegen. Ja. Dat zorgt ervoor dat het zout makkelijker en beter verspreid wordt. Niet echt gaat verwaaien. Hmm. En dat het ook langer aan, uh, aan het wegdek blijft kleven. Dus ook langer zijn werking houdt. Kunnen we helemaal naar boven klimmen? Je kan naar boven lopen, ja hoor. Wel voorzichtig, ja. want het uh, zakt wat weg natuurlijk. Je zakt erin. Maar we gaat, kunnen een poging wagen. Gaat, gaat, gaat hij maar voor. Ik weet niet of u dat wel eens gedaan heeft. Ja hoor. Dat heeft u wel eens gedaan. Nou ja, ook om natuurlijk om de... We de, de, de, de, de, de, de, de klimmen nu echt die berg zout in. Wacht even. Ja? ja, gaat u maar door. Okay. Het zakt steeds weg met je. Met je. Zo, wat een uitzicht. En dit is maar één loods. Dit is één loods. Daar nog meer loodsen. We hebben nog twee hier. En zo hebben we dus vijf van dit soort strategische loodsen. Is dit genoeg voor een horrorwinter? Ja, dit is uh, voldoende voor een horrorwinter. We hebben nu 200.000 ton en we hebben dat nog nooit uh, in een winter op de weg moeten aanbrengen. Dan nog wat anders. We leven anno 2013. Dat nog wordt... steeds dat strooisout. Ja, nou, er wordt geëxperimenteerd. Verwarming, er zit, al in, er zit al wat in de weg, begrijp ik. We hebben sensoren, maar dat is natuurlijk geen wegdekverwarming. Nee. Er zijn plekken waar daar een klein beetje mee geëxperimenteerd wordt. Op dit moment is dat echt nog veel, en veel te duur. En wij gebruiken het zout eh, net zo lang totdat er een ander middel is. wat ons garandeert dat het verkeer nog steeds veilig van A naar B kan. Voorlopig nog wat strooisout. Klopt. Wij gaan afdalen. Prima. En wij, dat is Robert-Jan Boy, samen met Jan Rien Slippens van Rijkswaterstaat. Die strategische zoutvoorraad bij Raamsdonk sfeer, die ligt er paraat. Dus laat die horrorwinter maar komen. Laat Laura Jansen maar komen.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 40 keer dit jaar gedraaid op 3FM. Te beginnen op 26 maart 2013. En voor het laatst op vrijdag 12 juli 2013. Toen hadden ze er daar genoeg van. En uh, wij beginnen nu net bij Radio 1. Golden Laura Jansen. Radio 1. Gets.fm Altijd moe en daardoor niet kunnen sporten... niet afspreken met vrienden en vriendinnen... en achterop lopen op school. Dat zijn problemen waar tieners met een chronisch vermoeidheidssyndroom... dagelijks tegenaan lopen. Er is nu een therapie voor ontwikkeld. En die kun je volgen op internet. Sanne Nijhof en Elise van der Putten... deden promotieonderzoek naar de effecten van deze therapie. En een van die twee onderzoekers zit in Utrecht in de studio. Elise van der Putten. Mevrouw van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Is deze aandoening typisch voor deze tijd... Dat zou ik niet willen zeggen. Aan het eind van de 19e eeuw hebben we ook al beschrijvingen gekend van deze aandoening. Maar het is wel zo dat het nu veel meer in de bekendheid is gekomen. En wat zijn die beschrijvingen dan? Uh, tijd heette dat narostenie. En uh, nu noemen we het chronisch vermoeidheidssyndroom. En het gaat om uh, hele ernstige vermoeidheid. Gecombineerd met concentratieproblemen. En een onvermogen om je normaal lichamelijk te kunnen inspannen. En hoe bepaal je dat dan als arts? Of uh, als uh, mensen die hulp bieden in dit soort gevallen? Zijn er criteria er geen... voor? Er zijn zeker criteria voor die we daarvoor hanteren. Er is geen test voor, omdat we nog niet precies weten... waardoor dit veroorzaakt wordt. Maar we hanteren dus strakke criteria. En je moet ook deze klachten tenminste zes maanden hebben. Want iedereen heeft natuurlijk wel eens last van deze klachten. Ja. Maar dit moeten zes maanden moeten deze klachten bestaan... en ook leiden tot aanzienlijke beperkingen in het gewone leven. Kunt u een paar van die criteria noemen? En moeheid is dus het belangrijkste, die niet eigenlijk voorbij gaat door te rusten, wat normaal natuurlijk wel het geval is. En dan pijn, de meeste kinderen hebben ook keelpijn, gefrichtspijnen, spierpijnen, hoofdpijn en dan problemen in de concentratie en het geheugen. Die vermoeidheid lijkt mij lastig te bewijzen, of niet? Uh, ja, dat is lastig te bewijzen, maar dat, daar, je hebt ook geen behoefte aan bewijs. Het gaat erom uh, hoe iemand uh, zelf die moeheid beoordeelt. En het gaat erom hoeveel iemand zich daardoor beperkt wordt. Dus het bewijs, uh, daar gaat het niet om. Het gaat in de geneeskunde om lijden en niet uh, om bewijzen. Nou, je kan als ouder denken, nou, hij zuurt maar wat of uh, zij uh, heeft er geen zin in. Ja, dat kun je zeker denken. En uh, het is ook wel zo dat, uh, dat het natuurlijk heel vaak voorkomt. Maar het gaat bij deze kinderen om een, uh, klachten die al lang bestaan... en die elke dag aanwezig zijn en die dus niet gewoon overgaan. En, en dat is dus niet de gewone tegenstribbelende puber. Dat, uh, dat is echt iets anders. Hoe groot is de groep tieners die leidt aan dit probleem? Ik, heb, ik zeg nu probleem, maar het is een syndroom toch, of niet? Ja, het, wordt een, uh, het is een syndroom inderdaad. Het is een aandoening. Dat is wel heftig, uh, een syndroom. Nou, een syndroom zegt eigenlijk niks meer dan een verzameling van klachten... die je, als je die allemaal hebt samen, een syndroom noemt. Dus daar schrik ik zelf als dokter niet zo heel erg van. Okay. Um, maar in Nederland heeft 1 op 10.000 last van. Dat lijkt niet zo heel erg veel, maar dat gaat dan toch om 150 tot 200 nieuwe patiënten per jaar. En in totaal zijn er ongeveer 2000. Dus het aantal neemt steeds toe? Want ze vallen aan de andere kant weer af, doordat we gelukkig inderdaad die behandeling hebben kunnen uh, ontwikkelen. En met die behandeling wordt 63% van de kinderen weer beter. En de behandeling is intensief. Uh, ze loggen ongeveer 250 keer in uh, op het programma wat uh, ontwikkeld is. Uh, in totaal. Dus dat is behoorlijk veel en uh, duurt in totaal ook zes maanden. En er is een programma via internet, dat heet Fitnet. En uh, daarmee komen ze in contact met een therapeut die ze verder nooit zien. Dus alleen maar contact via internet. En uh, die coacht zeg maar de, uh, degene met deze aandoening op en het afstand. En kost dat geld om er aan mee te doen? Dat kost geld. Het kost uh, precies evenveel wat, uh, als als je gewoon naar een therapeut toe gaat. En wat moet je dan doen? Um, je logt in op internet en um, elke dag heb je huiswerk. Je leest uh, um, iets over deze aandoening en je krijgt opdrachten. Je moet bijhouden um, ja, wat je allemaal doet. En ook uh, je moet plannetjes maken hoe je uiteindelijk denkt weer naar school te kunnen. En uh, het voornaamste is eigenlijk dat de jongeren zelf uh, hiermee uh, aan de slag gaat. Maar je, dat geeft de structuur, elke dag hetzelfde doen. Ja. ja. En dat is ook dat de is bedoeling. It. Ja, dat is zeker de bedoeling. Het begint eigenlijk altijd met structuur brengen in het slapen en in het eten. Veel van deze kinderen uh, hebben volstrekt uh, verstoord slaappatronen ontwikkeld. Uh, dus dat is eigenlijk het eerste waar men uh, ja, op, uh, op aanstuurt. En uh, ook het eetpatroon is vaak gewijzigd. En dat zijn natuurlijk basisvoorwaarden om je weer uh, goed te kunnen voelen. En u zei, ze moeten een logboek bijhouden, min of meer. Hè? Dus dat ja. wordt ook op internet gedaan. Ja, dat, dat wordt allemaal op internet gedaan. Dat is ja. terug te vinden. En is deze therapie alleen voor, voor jongeren, voor de patiënten zelf... of ook voor de ouders? Ja, het is ook voor de ouders. Um, in principe heeft de jongere zelf alleen contact met de therapeut. Dus dat ziet de ouder ook niet. Dat is echt een een-tweetje met de therapeut. Maar de ouders die hebben daarnaast ook een aparte inlog... Zeg maar, en uh, kunnen daarmee uh, in contact komen met de therapeut. En ook de ouders krijgen huiswerkopdrachten. En is het een eenmalige betaling of steeds als je klikt dan gaat er weer iets rinkelen bij de kassa? Het is een eenmalige betaling. Het is de volledige therapie die, die vergoed wordt. En het is dus inderdaad eerst onderzocht in een studie. En gelukkig hebben we uiteindelijk deze behandeling dus ook kunnen implementeren in Nederland. En kan die dan aan elke jonge jongere worden aangeboden. Goed, die ouders die krijgen dan ook soms opdrachten. Welke zijn dat? Um, nou, bijvoorbeeld wat u net al zei. Van, hé, je weet als ouder niet zo goed hoe je tegen zo'n kind moet aankijken. Uh, moet ik nou wel of niet stimuleren dat hij naar school gaat? Dus daar krijgen ze richtlijnen voor. Um, het kind maakt een afspraak met de therapeut van dit en dat wil ik gaan doen. En dan is het de bedoeling dat hij dat ook doet. Onafhankelijk van hoe hij zich voelt. En daar heeft hij wel steun van de ouder bij nodig. Maar 37... soms moeten ouderen juist ja. naar, naar, naar achteren. Want je hebt ook ouders die er juist te veel bovenop zitten. Ja. En dan krijgen ze dus inderdaad de opdracht van nou, doe maar een paar stapjes terug. Ik maak de afspraken met, de, met uw, uw kind. En uh, u moet juist een paar stapjes uh, terug doen. Het slaat aan bij 63% van de jongeren die dit uh -huh. probleem hebben. Maar dat betekent 37% heeft er geen baat bij. Wat gebeurt uh -huh. er daarmee? Uh, dat is best lastig. Dan moet je je altijd eerst afvragen of de diagnose wel juist is. En dus de diagnose is niet heel makkelijk te stellen. Wat u zelf al zei in het begin. Er is geen test voor. En er zijn natuurlijk subjectieve criteria. Dus dat betekent dat je eerst weer na moet denken. Van, hebben we wel de juiste diagnose gezien, uh, gemaakt? Hebben we echt niks over het hoofd gezien? En dan kijk je naar allerlei andere ziektes. Maar je kijkt ook naar belangrijke instandhoudende factoren. En misschien zit er toch een depressie onder. Of um, misschien zit er toch een angststoornis onder. En heb je die nog niet ondersteunen. Uh, Onderkent. En uh, ja, als je die niet aanpakt, kan een kind niet beter worden. Wat zijn er op de lange termijn de gevolgen van de ontwikkeling van deze jongeren... op het moment dat ze dit syndroom hebben? Um, als ze beter worden, is de prognose goed. Uh, we hebben ook, uh, krijgen regelmatig nog kaartjes van kinderen die inderdaad genezen zijn... met, uh, met deze behandeling en die nou ja, gewoon doen wat ze willen doen. Um, maar op het moment dat ze niet beter worden... Um, zijn het wel de kinderen die ook in de Wajong uh, uiteindelijk uh, uitstromen. Ja. Zo erg is het. Ja. Ja. Elise van den Putten, kinderarts in het UMC Utrecht. Dank. Graag gedaan. Wat is er nog op tv vanavond? Dit voor iedereen natuurlijk die niet in die zak van Sinterklaas zit te, zit te graaien. Sint en de Leeuw bijvoorbeeld. De Sint bezoekt zoals elk jaar Paul de Leeuw... waarin die mensen ontmoet met een verstandelijke beperking. Die cadeautjes vragen aan de goedheiligman. man. En dat begint om half acht op Nederland 1. Dan is er de, de zakenman Richard Branson... die centraal staat in het programma Broers en Zussen. Deze zaken bekend van Virgin Records... en van de gelijknamige vliegmaatschappij... heeft een zus die een belangrijke figuur is in de kunstwereld. Niet in Engeland trouwens, maar in Marrakesh. Broers en Zussen om vijf, over half tien op Nederland 3. En om kwart over twaalf een herhaling... van de bizarre documentaire Cat Dancers. Het gaat over het echtpaar Ron en Joy Holiday. Al decennia lang dansers op hoog niveau... die steeds meer roofdieren in hun shows gaan gebruiken. En met die roofdieren... ...gaan ze om alsof het hun kinderen zijn. Ze krijgen ook steeds meer ruimte in dat gigantische huis, die dieren. Maar op een dag, dat voelt u al aankomen... vreest zich dat op een verschrikkelijke manier. De begaanse tijger Jupiter, altijd al een zorgenkindje... ...keert zich tegen zijn ouders. Dramatisch, maar meeslepend. Keidensers om kwart over twaalf op Nederland 2. De hem kunt u volgen via Twitter en Facebook. En na het nieuws op deze zender Lunch met Gilene Plag... Surf naar de gids.fm. Graag tot morgen. Morgen in vrijdagmiddag.